Vandaag is van hem een omstreden boek verschenen waarin hij schrijft over de integratie in Duitsland. Dit weekend zei hij dat alle Joden een specifiek gen delen. En dat alle Turken in Berlijn geen andere economische functie hebben dan het verkopen van groente en fruit. Bij de presentatie zei de 65-jarige Sarrazin dat hij recht heeft op zijn eigen mening. Behalve bestuurslid bij de Boendesbank is Sarrazin ook actief voor de SPD. Die partij begint nu een tuchtprocedure tegen hem en zou van hem af willen. De Amsterdamse politie zegt met verdriet kennis te hebben genomen van het overlijden van Appie Baantje. Hij was een ambassadeur voor ons korps en het recherchewerk, staat in de verklaring van het korps Amsterdam-Amsterland. Baantje overleed gisteren op 86-jarige leeftijd. Hij werkte bijna 40 jaar bij de politie in Amsterdam en deed in zijn werk inspiratie op voor zijn boeken over rechercheur de kok. Daarvan zijn er miljoenen verkocht. Het personage de kok met COCK kreeg nog grotere bekendheid door de tv-serie. De Belgische preformateur Di Rupo heeft gewaarschuwd dat België in een politieke chaos terechtkomt als de partijen het niet eens worden. Hij vreest dat het land dan in handen valt van speculanten. Tijdens een persconferentie zei Di Rupo verder dat een akkoord binnen handbereik ligt als alle partijen redelijk zijn. Hij hoopt de komende tijd het vertrouwen tussen de gesprekspartners te herstellen. De eerste uitlopers van orkaan Earl hebben Sint Maarten bereikt. De kern van de orkaan bevindt zich op minder dan 80 kilometer ten noordoosten van het eiland, en de verwachting is dat hij niet dichterbij komt dan een kleine 50 kilometer. Volgens ooggetuigen is er op Sint Maarten al heel wat regen gevallen, en liggen de windsnelheden op dit moment tussen de 80 en 120 kilometer per uur. Toch valt het tot nu toe mee, zo zeggen de ooggetuigen. Het weer vanmiddag minder buien en af en toe zon. Dat wordt ongeveer 18 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en dan wordt het wat warmer. Dit was Stenhoes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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, Zee. Zandvoort. De zomerhit. Dit is de zomer van ZFM.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 I'm sitting on your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 When I try to find out But what's troubling his mind He turns away inside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 I'm I'm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 Slaap lekker, slaap lekker, jij Is wat ik zei tegen haar dus. Slaap lekker, Ding, want jij is lastig. Fantastisch, toch?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 some uh -huh.